3 uur. De Radio 1 Sportzomer. Dioner de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, hoe gaat het met Brandon, die vorig jaar in het nieuws kwam omdat hij al drie jaar vastgebonden zat aan de muur van zijn kamer. En de ING schaf de bonussen voor zijn werknemers af. Nu het NOS Nieuws hier is Mark Visser. Premier Rutte wil dat de EU-begroting voor de periode 2014-2020 met 10% wordt verlaagd. En dat komt neer op 100 miljard euro. Rutte deze zijn uitspraken bij aankomst in Brussel, waar hij is voor de tweedaagse EU-top die zojuist is begonnen. Hij vindt dat als de lidstaten moeten bezuinigen, de Europese overheid het met minder moet doen. En ook wil Rutte dat Nederland voortaan minder bijdraagt aan de Europese begroting. Generaal Middendorp is vanaf vandaag de hoogste militair van Nederland, de nieuwe commandant der strijdkrachten. Hij volgt Peter van Umop, die de militaire leiding over de strijdkrachten tijdens een ceremonie aan Middendorp heeft overgedragen. Generaal Middendorp, hierbij draag ik het commando over de Nederlandse strijdkrachten aan over. u over. Generaal van Um, hierbij aanvaard ik het commando over de Nederlandse strijdkrachten. Bij de ceremonie was de top van de krijgsmacht en politieke aanwezig. De 51-jarige middendorp was de afgelopen tijd directeur operaties op het ministerie van Defensie. Daarvoor was hij commandant van de Taskforce Uruzgan in Afghanistan. Het Joegoslavië-Tribunaal heeft een van de elf aanklachten tegen de Bosnisch-Servische leider Karadzic verworpen. Hij wordt niet langer vervolgd voor genocide in het district Prejedor, omdat er volgens het tribunaal in Den Haag onvoldoende bewijs is blijven nu nog tien aanklachten tegen Karadzic over, waaronder genocide in Srebrenica. En dat is niet moeilijk te bewijzen, verwacht verslaggever Matthijs van de Wiel. Niet alleen moeten die moorden en andere gruweldaden worden aangetoond, daar is op zich wel voldoende bewijs voor, maar er moet ook nog eens worden aangetoond dat die moorden gepleegd zijn met het oog op het uitroeien van een hele bevolkingsgroep. Karadzic's advocaten hadden verzocht om alle elf aanklachten tegen hun cliënt te verwerpen, maar daar ging het tribunaal niet in mee. Komende maanden zal Karadzic zijn verdediging voeren. Hij wil honderden getuigen horen. In Arnhem is een koe beklad met graffiti. Waarschijnlijk is het vannacht gebeurd. Vanochtend zag de boswachter van een park dat er een onduidelijke tekst op het dier was gezet. De koe die heeft zijn haren plat op zijn lijf liggen. Hè? En uh, het is echt op de haren gespoten. Dus ik denk met, uh, met dat borstelen en met wat water kunnen we het ergste wel wegkrijgen. En ja, misschien dat je nog een beetje kan zien, maar dat, dat slijt dan wel weg. De koe heeft er zelf verder gelukkig geen last van. Vind, ik vind het echt te dom voor woorden, deze actie. Ik, uh, ja, het, het slaat helemaal nergens op. We krijgt er nog wat weer. Wolkenvelden afgewisseld met zon. 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Tegen de avond trekken via het zuidwesten stevige onweersbuien het land binnen. Met hagel en mogelijk zware windstoten. Morgen wisselend bewolkt en in het oosten een onweersbui. ANWW Verkeersinformatie op de A2 Belgische grens richting Maastricht. Daar staat tussen Grondsveld en Maastricht drie kilometer door werkzaamheden. Ook veel vertraging door werkzaamheden. De A50 Arnhem naar Os. Daar staat tussen Renken en Kloop het Ewijk 10 kilometer. Omrijden via Nijmegen heeft niet zoveel zin. Want daar staat op de A325. Tussen Kloop het Ressum en de Bouwburg bij Nijmegen 4 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Ook bij Volkswagen Bedrijfswagens hebben we nu vaste lage onderhoudsprijzen. Zo betaalt u bijvoorbeeld voor een transporter van pak en beet vijf jaar oud 279 euro ex-ptw. Kijk op volkswagen.nl slash actie welke modellen nog meer een vaste lage prijs voor onderhoud hebben. Kies ook voor Luzak College of Lyceum. Kijk op luzak.nl en maak vandaag nog een afspraak. Wat doen kinderen door de weeks? Die gaan naar school. Ze krijgen de kans aan hun toekomst te bouwen. Elke dag.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 Dit is de Radio1 Sportzomer. Brandon kwam vorig jaar in het nieuws omdat hij al drie jaar vastgebonden zat aan de muur van zijn kamer. Hoe het nu met hem gaat, vragen we straks aan zijn moeder. Eerst is er nieuws over de werknemers van ING. Hier zijn Dioden de Graaf en Jurgen van der Berg. Want ING, de bank, schaft de bonussen voor medewerkers af. In plaats van een bonus krijgt het personeel in drie jaar tijd 9% loonsverhoging. Dat heeft de bank afgesproken met de vakbonden. Fred Polhout, goedemiddag. Goedemiddag. Van FNV Bondgenoten. Uh, moet het personeel daar blij mee zijn? Uh, ik denk dat het personeel hier erg blij mee is. Er is, uh, er is ook binnen de onderneming en ook onder de werknemers onderling een behoorlijke discussie over de variabele beloning. En uh, zij hebben ook in een enquête aangegeven, in een ruime meerderheid van uh, ruim 70%, dat zij ook liever iets anders zouden willen dan variabele beloning. Ja, maar een derde is het er dus niet zo mee eens. Een derde is het er niet zo mee eens, maar ja, je moet altijd even de grote lijn bekijken. En we hebben uh, in het overleg ook met onze eigen leden natuurlijk, want dat is dan het bijzonder waar we dan nadrukkelijk naar kijken, hebben wij toch gemeend om deze discussie aan te moeten gaan. Wij hebben dat overigens alleen maar gedaan uh, met als strikte eis dat er dan ook in de top van de onderneming ook een uh, significante stap naar beneden gezet zou worden. En dat, uh, dat is ook uh, toegezegd, daar is ja. een besluit toegenomen. Dus in die verhouding wilden we deze discussie wel aangaan. Want de, die absolute toppers, zeg maar, die vallen niet onder de Say Nee, nee, die vallen niet onder de CO. Dat is maar een klein deel van het personeel, uiteraard. Uh, 20.000 mensen vallen onder deze CO. En uh, ja, de, de, die top die gaat nu ook. Uh, die hebben de afgelopen jaren al wat uh, naar, naar beneden ingezet. Maar die gaan die stap nu nog een keertje verder zetten. En in die combinatie, en met de duidelijke wens tot van tot een flink deel van, uh, van het personeel. vonden wij dat dit een, uh, een discussie was die wij moesten voeren. Oké, okay, die toezegging heeft de leiding van de bank dus gedaan. De absolute top uh, gaat ook naar beneden toe uh, ja. bewegen, zoals dat zo mooi heet. Wat was nou. Voor die twee derde uh, mensen van het personeel uh, de reden om te zeggen: van we kunnen hier wel mee uh, instemmen. Uh. Nou, een, van, een van de redenen was, uh, hoe banaal het ook klinkt, de discussies op het verjaardagfeestje en op de voetbalvelden. Je kon bijna uh, niet meer zeggen dat je bij de bank werkte. <güls> nou, exact ja. Nou, Precies zo is het. En uh, dat, is, dat moeten we echt niet onderschatten, want dat ging de mensen echt heel heftig aan. Omdat het allemaal werknemers zijn die toch menen dat ze zich altijd heel goed en heel hard inzetten voor hun klanten. En zij hebben, zagen daarnaast ook dat uh, variabele beloning ook, uh, ja, zoals ze mooi, een beetje suboptimaliserend werkte in de verhoudingen. Dus dat betekent dat het nogal de nadruk werd gelegd echt op het halen van targets. En dat daardoor de onderlinge samenwerking ook niet echt bevorderd werd. Suboptimaliserend werkend in de verhoudingen. Dat vind ik wel een mooie term. Mooi, ja, 9% loonsverhoging, Dan denk je, nou, dat is aardig. Maar het is wel in drie jaar tijd. Is dat nou minder of meer dan de gemiddelde bonus? Dat is minder dan de gemiddelde bonus. Uh, heel nadrukkelijk. Dat is, ook, dat is ook de reden dat wij zeiden: van, als we een afspraak maken waarin we een deel van, dat, van, dat, van die variabele beloning om gaan zetten in vaste beloning, dat dan ook de top ook een stap naar beneden moet zetten. Want het personeel zet hier ook een stap mee naar beneden. Ja. U bent met ING bent u eruit? Uh, is dit een, een leidraad voor de onderhandelingen met de andere banken? Ik denk in ieder geval dat het in ieder geval een leidraad geeft... dat er dus, uh, dat er dus allerlei oplossingen zijn om uh, de discussie over variabele beloning... op een andere manier te benaderen dan te zeggen... ik ga ructiesloos, uh, zoals SNS pas geleden zeggen van... ik wil 15% van arbeidsvoorwaarden inleveren. Nou, dan uh, is dit denk ik een goed alternatief. Fred Polhout van FNV Bondgenoot, hartelijk dank. Gaan we naar kort uh, 17, als ik het goed heb. Daar staat uh, Kiki Bertens te spelen tegen Svedova... Mark Brasser, is zij ook op weg naar de derde ronde, net als Aranska Rus, of ga ik nu veel te snel? Nou, dan, dan ga je inderdaad veel te snel, uh, Dion. Nee, ze staat 5-3 achter Kiki Bertens. Jammer van die ene break bij een stand van 1-1. Een break ingeleid door twee dubbele fouten van uh, Kiki Bertens. Ja, de service heel erg belangrijk in dit duel. Ja, in de games die daarna kwamen en nu ook weer de service game van Kiki Bertens... staat ze 40-15 voor. Ze moet deze game winnen om in de eerste set te blijven. Maar ja, Bertens krijgt in de service games van Svedova heel erg uh, weinig kansen. Svedova die is veert, uh, fantastisch percentage is misschien nog niet eens zo hoog, maar als die eerste service goed is bij de speelster uit Kazachstan, dat is in elf gevallen, elf keer heeft ze die eerste service ingeslagen, dan pakt ze ook alle, alle punten, 100% scoren op die, op die eerste service. Dat geeft toch wel aan dat, dat, dat, dat er veel power, veel kracht en ook veel variatie zit in de service van Shvedova. Het is 5-4 geworden, Kiki Bertens heeft er service dus gehouden, ja, en dan nu de, de, de service game van Shvedova, die dus zoals gezegd in haar service games ja, weinig kansen geeft aan Bertens om terug te breken. Zij gaat dus te serveren voor de eerste set. Bertens zit wel goed in de wedstrijd. Winterservice Games ook overtuigend. Jammer dus van die ene break. Het is 5-4 in de eerste set in het voordeel van Jaroslava Svelova. Journey Kaagman met Earth and Fire Memories was dat, uit 72. Alweer anderhalf jaar geleden reageerde Nederland geschokt op dit fragment. Ging per Hoe oud ben je nu? 18. Hoe lang zit je vast? Sinds 2007 tot nu. Dus midden op 3. Sinds 2002 tot 2007 afgelopen is zat ik te vinden vast tot nu, zo lang. Zo drie jaar? Ja. En wat heb je gedaan? Nou, wat ja. weet ik niet, zeg jij, het Ja, het tv-programma Uitgesproken EO zond begin vorig jaar een reportage uit... over de 18-jarige Brandon, die toen al drie jaar vastgebonden zat aan de muur van zijn kamer. Zijn moeder, Petra van Inge, vertelde in tranen over haar verstandelijk gehandicapte zoon... die zich een vastgelijnd hondje voelde. En vandaag is zij bij ons in de studio, uh, want we, we noemen dit de stand van het land. We kijken gewoon naar dit soort zaken terug, die toen groot in het nieuws waren. En ja, hoe is het daar nu dan mee? Hoe is het eigenlijk met u? Uh, met mij gaat het hartstikke goed. En met Brennan ook. Ja, want dat is eigenlijk de tweede vraag. Hoe is het met hem? Ja, fantastisch. Hij uh, werkt, hij uh, traint, hij doet boodschappen, hij kookt, hij speelt. Waar, zit hij? waar, waar is hij nu? Hij zit nu in uh, ASVZ in Sliedrecht. En ASVZ, dat is, dat, is een dat is een instelling waar, waar hij verblijft. Ja. Ja. En uh, ja, als ik iets hoor, dan. Uh, ja, hij is druk bezig dus. Ja, hij doet van alles. Dus uh, hij fietst ook en hij zwemt. Hoe ziet een dag voor hem eruit dan, in die grote lijnen? Hij gaat, uh, nou ja, opstaan, eten, douchen. En dan gaat hij werken. Tot een uur of twaalf. En dan gaat hij uh, om, uh, middag eten. En daarna gaat hij boodschappen doen. En als ze boodschappen hebben gedaan, dan uh, mag hij zijn eigen tijd invullen tot, uh, tot een uur of vijf, half zes. En, en dan hij, wat, uh, gaat hij koken. Om half zes gaat hij koken, maar wat doet hij in die tussentijd dan? Die, die, die, die uren die hij zelf Nou, niet meestal vullen? gaat hij naar de, naar de stormbaan, noemen ze dat. <laughs> ze hebben een soort stormbaan in een. Uh, in een gebouw. En dat, uh, dat vindt hij gewoon heel leuk om te doen. Een beetje energie kwijt. Houden. Ja, echt wel. <lacht> ja. Dat lijkt namelijk een enorme verandering uh, met hoe het was. Hè? Is, is, die, is die daarop voorbereid, op die verandering? Ja, hij is heel goed uh, voorbereid. Door ze, dat, uh, dat hij dus op een dag vrij zou komen. En dat, het dan, uh, dat hij eigenlijk dan alles mocht doen. Ja. Hoe, hoe zag die voorbereiding eruit? Want dit is, dit is zo'n enorme verandering... dat ik me kan voorstellen dat dat, uh, ja, dat, dat toch ook moeilijk is. Ja, ja daar ja, hebben we wel uh, af en toe moeite mee gehad. Want uh, dan uh, had hij zoiets van... ja, mag ik dat wel en uh, kan ik dat wel? Maar uh, ze zijn dus een paar keer van de ASVZ... Zijn ze bij Brendan op visite geweest. Uh, hebben ze aan elkaar kunnen wennen. Toen hij daar nog in in Suriname. Toen zat hij nog ja. in Suriname. Ja. En uh, ja, daar hebben ze hem dus gewoon verteld van, nou, uh, als je bij ons komt wonen, dan uh, gaan we leuke dingen doen. En dat is dat stapsgewijs gegaan of ineens uh, veel meer vrijheid? Uh, nee, hij is meteen vanaf uh, dat hij de lijn daar uh, door uh, heb geknipt, zal ik maar zeggen, het slotje open gedaan heeft, uh, is hij vrij. Hm. Ja. D d Dionne zei het eigenlijk terecht, denk ik. Dat klinkt als een hele andere Brandon, want hij zat daar vast... en dat was ook niet voor niks. En dit klinkt als, als, als, ja, als, als heel gewoon. Hoe kan dat? Hoe, hoe, is, hoe, hoe is daar zo'n verschil tussen ontstaan? Ja, hoe dat kan, dat weet ik ook niet. Hij is, uh, hij is agressief geworden toen de tijd... alleen maar doordat ze hem steeds vastbonden... Hm. Het is eigenlijk de kip-en-ei-discussie, dus eigenlijk. Ja. Als ze dat niet hadden gedaan, was het daar misschien ook goed gegaan. Dan was het misschien, denk ik, ook goed gegaan, ja. Want dat is dus eigenlijk het hele, het hele verhaal. Ja. En hoe is zijn gedrag nu? Uh, ja, dat is op en af natuurlijk. Mm -hmm. Hij heeft uh, soms nog wel eens uh, buien dat hij uh, bijvoorbeeld dingen stuk gooit. Maar uh, in het algemeen is hij, uh, het gaat het een stuk beter. Was dat een uh, verandering die zich meteen inzette? Kon u dat meteen zien? Ja, na een week ongeveer was hij al uh, eigenlijk al veranderd, ja. Hoe reageert hij er zelf op? Ja, hij vindt, hij vindt het af en toe nog wel eens moeilijk. Want hij denkt wel eens dat hij. Uh, ja, hij, hij zou graag naar de vorige instelling terug willen om, uh, om daar uh, ja, verhaal te halen. Korte oh, kleding Ja. <laughs> <laughs> Zoiets. Nee, echt serieus? Ja, dat zegt hij wel Hij is eens. boos dus op, op wat daar gebeurd is. Ja. ja. Dus we proberen eigenlijk uh, hem zo min mogelijk daaraan te herinneren. Ja. ja. Is hij is als persoon veranderd? Uh, ja. Hij echt een andere Brandon geworden? Ja, hij is uh, een stuk volwassener meteen. Uh, het is echt een man geworden. En uh, ja, je kan ook veel beter met hem praten... En, uh, wat, hoe kijkt u daar zelf tegenaan? Want euh, nou ja, u hebt op een gegeven moment aan de bel getrokken hierover. Is dat dan ook nog steeds een soort zelfverwijt van... hadden we niet maar eerder hem daar weggehaald? Of? Ik heb eigenlijk nooit bij de media stilgestaan. Het is dat uh, Iris Maurits, de begeleidster van Brendan... dat die aan de bel heeft getrokken. Dat was iemand van Serelo ook? Ja, ja. een uh, medewerker van Serelo. Die uh, uh, heb een paar keer bij Brendan gewerkt... En die vond het uh, vreselijk. En, uh, ja. Ze wist ook dat, dat ik van alles probeerde, maar dat niemand luisterde. En zei het zoiets van, nou, als er iemand gaat luisteren, dan is het via de media. Ja. Dus toen, toen uh, bent u uh, naar buiten getreden met het hele verhaal. Ja. En, en u, u zegt van, hij heeft zelf af en toe de neiging om daar nog eens te laten zien van, kijk, het kan wel zo. Nou, dat raadt u hem af. U hebt het verder met hem <laughs> niet over. Maar ik, ik kan me voorstellen dat u dat zelf nog wel hebt ook. Nou ja, ik, uh, ik zou wel... Uh, ja, dat, nee, dat mag ik niet zeggen. <laughs> ik zou er wel eens naartoe willen om, uh, om te kijken hm. of, of, of er nou wat aan gedaan is. Of, of, ze, of ze daar, of ze daar niet... het gebouw gesloopt hebben. En uh, uh, er zit nog iemand vast, of die inmiddels los is. Maar, en zij hebben ook nooit meer contact met u opgenomen, Nadine? Uh, nee, nee. Nadien hebben we niks meer gehoord. Had u toen de tijd... Uh, al vrij snel in de gaten dat het zo'n enorm verhaal werd... Hè? dat ook de politiek zich ermee uh, nee, ging bemoeien? Nee, dat had ik nooit verwacht. Nee. Want wat gebeurde er toen allemaal, als u daar nu aan terugdenkt? Ik dacht eigenlijk dat ze alleen een uh, documentaire uit zouden zenden... van, uh, ja, van instellingen. Mm -hmm. En dat mijn zoon daar ook in kwam. Ja, en dat dat zou uh, zo in was geslagen, ja, dat, dat heb ik nooit verwacht. De hele boel is, is aan het rollen gegaan. En staatssecretaris Veldhuis van Zanten zei, heeft deze week nog gezegd... dat vastbinden een laatste redmiddel moet zijn. En dat verstandelijk gehandicapten maximaal drie maanden mogen worden vastgebonden. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind dat vrij lang, hoor, drie maanden. En ik vind vastbinden sowieso helemaal niet uh, een optie. Nee. Ik, uh, ik zeg op mijn beurt, als, als zo'n kind uh, zo'n bui heb. Zet het in een separeerkamer, daar kennen ze geen kwaad. Ze zijn niet vast, ze kunnen hun eigen bewegen. En wacht tot ze afgekoeld zijn en haal ze dan weer uit. Ja. Want, want zij is toen geweest ook, hè? de staatssecretaris, meen ik. Ja. Denk je dat is... dat nog wat uitgemaakt heeft? Ze heeft toen met eigen ogen kunnen zien hoe het in de praktijk dan was. Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat Zereloo uh, het mooie deed voorkomen. ja. Want het feit dat zij nu dit zegt... eigenlijk zegt u van je moet helemaal niet vastbinden, nooit. Nee, nee. nee, nee. Goed, euh, nou, doe Brendan de groeten van ons. Ja. En mooi dat u hier nog een keer kwam om uh, terug te kijken op die zaak van ja. vorig jaar was het. Begin vorig jaar. Brandon uh, die vastgeklonken uh, zat. Maar nu dus gewoon vrij rondloopt in uh, Sliedrecht is het hè? Sliedrecht ja. Hartelijk dank dat u was. Petra van Ingen. Dank u wel. We gaan naar Mark Brasser op Wimbledon. Om te kijken hoe het is in die eerste set met Kiki Bertens. Of is die afgelopen Mark? De eerste set, uh, inmiddels afgelopen set, gewonnen met 6-4 door uh, Jaroslava Svedova. Ja, dat kwam nee, door die, uh, die ene break bij 1-1. Uh, Daar brak ze de service van de Kiki Bertens. Bertens in die game twee dubbele fouten. Het werd 2-1. Nou ja, goed. En ze hield vervolgens ja, heel overtuigend uh, de uh, service. Ja, nee. Kiki Bertens heeft in de hele partij... Er zijn inmiddels twee games gespeeld in de tweede set. Ja, geen breakpoint gehad de... De speelster uit Kazachstan. Ja, die speelt gewoon. Die serveert uh, heel goed. Is in haar service games heel erg sterk. Overpowert Bertens daar een beetje. Maar goed, Bertens in haar service games uh, ook sterk. Bertens serveert nu bij een stand van 1-1. Stond 40-15 voor. Een foutje net met de backhand. Een beetje een, uh, ja, een makkelijke bal die ze dan mist. Ja, en dan komt Schwerdevaart terug tot uh, 40 gelijk. Ze moet natuurlijk wel. Ja, de kopje erbij houden. Bertens. Uh, goed blijven spelen. Uh, dat doet ze op zich wel. Ze krijgt alleen gewoon weinig kansen. En dat is. Is misschien wel ja, wat frustrerend. En daardoor ga je misschien wel wat forceren. in je eigen spel. 40 gelijk dus bij een stand van 1-1 in de tweede set. De eerste set met 6-4 gewonnen. door Jaroslava Svedova. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sport Zone. Osaracino. Hey. Osaracino. Bellugo. Osaracino. Osaracino. van Amore. capelli licei vici, gli occhi briganti hoor. In faccia, ogni figliola sapiccia si ubira passa. La sigaretta mocca, la mano in jasacca e se ne va smargia su per tutta la città. O Saracino, o Saracino, bello wagione. O Saracino, o Saracino femme ne fa sospira na faccia bella nu core bono e sa fa amore malandino estendatore si guardate vi fa namora e na bionda sa velena e na bruna se ne more e veleno calamita chi le femmine che le fa o sarati Granaten, samen met de Belgische band Vimi. oh Saragino. De Europese leiders zijn bij elkaar om te praten over de crisis. En een crisis vraagt om visie, initiatief en daadkracht. Kortom, om leiderschap. En daarom spreken we vandaag in onze serie Op Weg naar de Eurotop. met trainer en spreker Ron Hubbers over leiderschap in Europa. Goedemiddag, meneer Hubbers. Goedemiddag, graag. U, ben, u bent uh, zelfstandig ondernemer. W wat merkt u zelf van de crisis? Um, nou, dat de crisis er is, maar dat het uh, met mij beter gaat dan ooit. En, oh. dat, heeft ja, oh. en um, dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit... Um, dat bedrijven ook behoefte hebben aan leiderschap en aan duidelijkheid. Ja. Net als uh, wij als maatschappij. En uh, daar, daar doe ik mijn voordeel mee. Ja, u hebt gewoon heel veel werk nu. Inderdaad, meer dan ooit zelfs. Meer, meer ja. dan ooit? Ja. Um, uh, u hebt daar veel verstand van, van leiderschap en hoe dat moet. Vindt u, vindt u dat de crisis door de Europese leiders goed aangepakt wordt? Um, nee, zeker niet. Ik denk dat we ook met elkaar ja, daarvan de gevolgen uh, dagelijks zien en voelen. Um, volgens mij is het zo dat um, een eerste opdracht van een leider is uh, vertrouwen, uh, winnen van, zijn, uh, van, zijn, uh, ja, van de mensen die, waar die leiding aan geeft. En dat ontbreekt aan alle kanten op dit moment. Zowel in Europa als in Nederland, van mijn gevoel. Bij iedereen? En hoe bedoelt u iedereen? Nou, ontbreekt dat bij, bij alle leiders? Ja, als ik het zo zie. Uh, als ik kijk naar uh, de Europese, Europese Unie. Uh, meneer Van Rompuy uh, is vrij onzichtbaar op dit moment. Hollande en Merkel uh, ja, die, uh, roepen volledig tegenstrijdige zaken. En uh, ja, een volk dat in crisis is, heeft volgens mij behoefte aan heel veel duidelijkheid. Want dat geeft zekerheid. En dat ontbreekt. Ja, ik, ik zie maar weinig leiders die um, gezamenlijk een eenduidige boodschap uh, uitzenden. Ja, precies. Maar er moet wel duidelijkheid zijn. Ja, dat klopt. Maar ik vind ook, kijk, uiteindelijk uh, uh, huren wij uh, deze leiders in als, uh, ja, als leiders om aan ons te laten zien van hé, hey, zij moeten die duidelijkheid geven. Ja. Hè? En um, zij moeten dat creëren en dat vooral ook uitdragen. En ik snap dat het niet altijd kan zijn. Mm -hmm. Maar uh, de tegenstrijdige boodschappen die ze nu uitzenden, die zijn uh, finest voor datgene wat we doen. En was uiteindelijk... ja. ja, sorry, gaat er gang. Nou, ik wilde eigenlijk weten wat u van onze eigen premier Mark Rutte vindt. Is dat een goede leider? Um, nou, ik moet zeggen dat ik uh, Mark Rutte als um, leider in het. To, toen hij net premier was, is he, hij ontzettend uh, heeft hij inspirerend positief. En even los van zijn politieke boodschap, he, want da, daar draait het al niet eens om, maar um, hij is positief. Maar ik, ik, ik vind dat hij door het ijs zakt nu, uh, nu het spannend wordt. Um, hij, uh, op het moment dat het mooi weer was, uh, was hij daar, stond hij daar. Maar na het uh, uiteenvallen van de coalitie. Um, heb ik hem eigenlijk nauwelijks nog gezien. Hm. Uh, het het Koendersakkoord is door de minister van Financiën uh, vooral in elkaar getimmerd uh, met, uh, met alle partijen. Um, Rutte hebben we daar nauwelijks in gezien. En tegelijkertijd, uh, ja, nu, nu het echt nodig is, um, ik moet zeggen, ik zie hem af en toe als partijpoliticus, maar heel weinig echt als leider van ons land. Ja. Uh, ik, ik denk persoonlijk, we hebben een soort, ja, ik noem het maar even heel ouderwets, een vader des vaderlands nodig. En um, ik zie Rutte niet op die manier uh, terugkomen op dit moment. Hij heeft vanmiddag laten weten uh, dat hij wil dat de EU-begroting... voor de periode 2014-2020 met 10 wordt teruggebracht. Ja. Dat komt neer op een bedrag van 100 miljard euro. Is dat dan de taal die u wil horen? Is dat duidelijkheid? Ja, dat is, uh, dat is in ieder geval dat is een duidelijke uh, doelstelling. Maar dat heeft, zegt natuurlijk niks over een visie die hij heeft op... waar gaan wij met deze maatschappij, waar gaan wij met deze Europese Unie naartoe? Ja. Dit is een manier om te bezuinigen, maar het zegt niks over je visie. Nee. Het is, om, dit is dus dweilen met de kraan open eigenlijk in dat opzicht. De, dus het is wel duidelijk, maar het, geen, het geeft geen richting. En dat is wat je van een leider mag verwachten. Ja, heeft u iemand in uw hoofd als, als leider? Kunt u, kunt u zeggen wie zal zich bijvoorbeeld nu uh, als leider gaan profileren? Um. Nou, als ik, als ik in Nederland kijk, dan, uh, ik heb laatst uh, Herman Wijsels uh, weer horen spreken. Uh, en dat is iemand waarvan ik denk: van ja, die, heeft, uh, die, die overziet alle partijen, alle belangen. En die heeft echt een visie op waar deze wereld naartoe moet. En uh, dat, dat is ook nog eens keer een hele duurzame visie. En dat vind ik iemand, ik, ik, ik wens Nederland toe: dat zo iemand uh, bij ons de leiding heeft en krijgt. En dat, uh, daar zou ik heel gelukkig van worden, moet ik eerlijk zeggen. Herman Wijfels, als ja. leider in Nederland of misschien wel Europa. Dank u wel, trainer en spreker Ron Hubbers. Alsjeblieft. Half vier geweest, hier is Mark Visser. De Jonah had het er net al over. EU-begroting voor de periode 2014-2020 moet met 10% omlaag. Dat zegt premier Rutte. Hij zei het toen hij aankwam bij de tweedaagse eurotop in Brussel. Rutte vindt dat als de lidstaten moeten bezuinigen... de Europese overheid het ook met minder moet doen.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 En er komen voorlopig geen nieuwe acties bij Netcar. De vakbonden willen het onderhandelingsproces over de overname van Netcar niet verstoren. Gisteren liet BMW weten de intentie te hebben om auto's in Born te produceren. Dit tot grote vreugde van de 1500 werknemers. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWB verkeersinformatie met 12 files, bij elkaar opgeteld 40 kilometer. Grootste knooppunten zijn de regio's Arnhem en Nijmegen. Want op de A50 richting Os, daar staat 13 kilometer file tussen Rink en Knoop met Ewijk. Omrijden via Nijmegen, weinig zin, want op de A325 richting Nijmegen, daar staat voor de Walpug bij Nijmegen 5 kilometer. En in het oosten van het opvallende file op de N35 Duitse grens richting Almelo, daar staat door een ongeluk bij Enschede Zuid 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ondernemers in m'n Utrecht zijn boos. Maar <laughs> u hoort zometeen waarom. En is Tom Egbers iets meer te weten gekomen... over het uh, ontslag van uh, bondscoach Bert van Marwijk. Bert van Marwijk is geen bondscoach meer. Um, hij is vandaag uh, Tom Egbers bij de KVB geweest. Dit is de Radio 1 Sportzomer Met Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. I did my best to notice.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 Volgens mij was dat een hit tijdens het vorige Europese kampioenschap voetbal: de Killers met Human. Alle kamerleden van GroenLinks zijn ontevreden over hun plaats op de kieslijst voor de verkiezingen. 12 september, in de top van de lijst, wil iedereen eigenlijk wel naar een hogere positie. Dat blijkt uit de volledige lijst die in handen is van de NOS. Politiek verslaggever Hans Andringa, Hans, eh, waarom zijn ze ontevreden, de GroenLinks'ers? Nou, als je nu kijkt in de Tweede Kamer, dan heeft die partij tien zetels. En als je naar de opiniepeilingen kijkt, dan staan ze al heel lang zo tussen de vier, vijf, zes zetels. Kortom, eh, ja, zelfs als je nu een vijfde plek hebt, dan ben je... Uh, helemaal niet zeker dat je ook na de verkiezingen... nog weer in uh, de Tweede Kamer komt. Dus doordat iedereen wat hoger wil, dat laat vooral zien... dat ook bij die GroenLinks-kamerleden, die mensen die hier op die lijst staan... nogal onzekerheid is over een goede afloop van die verkiezingen. Ja, ze willen eigenlijk gewoon allemaal uh, graag in die Kamer blijven... en een soort zekerheid blijkbaar uh, voor zichzelf creëren. Uh, de nummer twee die komt uh, behoorlijk uit het niets. Dat is die Bram van Ooyik. Uh, uh, en ik begrijp dat die positie dus wordt aangevallen door anderen nu. Ja, door mensen die uh, lager op de lijst staan. De nummers 3, 4 en 5 die hebben ook uh, aangegeven van... dat lijkt ons ook wel een hele comfortabele plek. En wij vinden dat wij daar net zo goed voor een aanmerking moeten, moeten komen. Dat laat aan de ene kant natuurlijk die al eerder genoemde onzekerheid zien. Maar het wordt ook een beetje in de hand gewerkt... door het systeem waarmee GroenLinks werkt. Want aanstaande zaterdag is er een uh, congres... en daar wordt de definitieve lijst voor de verkiezingen vastgesteld... Uh, en dan moet je aangeven. Ben je tevreden met je plek? Wil je wel wat hoger? En tot hoever wil je zakken? Dus van die leden wordt ook echt een uitspraak gevraagd. Waar wil je op die lijst staan? Nou, dus wat we dan nu zien is bijvoorbeeld die eerder genoemde Bram van Ooyek. Hij staat nu het nummer twee, maar die heeft ook aangegeven ik wil misschien wel één plaatsje zakken, maar meer dan twee plaatsjes... dus uiterlijk de vierde plaats wil ik hebben. En dat is natuurlijk ook weer een indicatie uh, hoe hij zelf inschat... hoeveel zetels hmm. GroenLinks na die verkiezingen nog over heeft. Uh, het gebeurt trouwens wel vaker op GroenLinks-congressen... dat iemand die eigenlijk kansloos is op voorhand... dat die toch uiteindelijk door, uh, nou ja, door daar een goed verhaal te houden... Uh, hoger opkomt. Hè? Ik, ik ja, ja die... denk aan Ineke ja, van ja. uh, uh, twee jaar geleden. Ze, ze stond Toen dacht ik, zeg ik even uit mijn hoofd, op een dertiende plaats. Toen uh, kwam er eerst een actie van, uh, van Gent op 10. En toen was het uh, een goed wijf op vijf. En uh, ja. uiteindelijk heeft ze die plek ook uh, gehaald. En kwam ze dus uh, ruim ja. in de Kamer. En ging daarbij even voorbij aan de adviescommissie van GroenLinks. Die vond dat zij maar op een dertiende plaats moest ja. staan. Hans, die Bram van Ooijk nog even. Want ik zei het al, die komt uit het betrekkelijke niets. Ze heeft de hele tijd uh, niks, gedaan. Of, ja, niks gedaan. In ieder geval in de politiek niet actief iets gedaan. Hij was ambtenaar. Hè? Ja. Uh, uh, maar, maar was wel uh, vroeger in de partij actief. Um, nou, dat staat zomaar op twee. Is zit daar ook nog hogere politiek achter? Ja, Van Ooyek is altijd wel uh, actief gebleven binnen de partij. Hij heeft altijd al meegedacht over uh, bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking... of het buitenlandbeleid van de, van de partij. En uh, ja, wat je nu ziet is dat er toch ook wel wat meer ervaring wordt gezocht... Uh, binnen die fractie. Zeker als die straks uh, wat kleiner gaat, uh, gaat worden. En in Van Ooyek werd dus iemand gaan zien die de ervaring, de rust... wat een teambinder kan zijn. En dat zijn eigenschappen die misschien nog wel van pas komen. Want ja, ik zit zelf maar uh, te filosoferen. We hebben net gezien de bondscoach die is opgestapt... na een niet zo goed resultaat op het EK. Ik kan je voorstellen dat zo'n discussie of zo'n gedachtegang... ook bij Jolande Sap gaat spelen als de verkiezingen voor GroenLinks niet goed, uh, goed aflopen. Dat ook zij zegt, van, nou van. ik heb blijkbaar niet het vertrouwen... bij veel kiezers kunnen, kunnen krijgen, ik ga wat anders doen. En dan moet je dus een vervanger hebben binnen de fractie. En dat kan zo'n Van ik zijn. Ja. Nou, het zou ook nog kunnen natuurlijk dat GroenLinks doorschuift naar het kabinet... met sap bijvoorbeeld op uh, nou ja, financiën, ik noem maar wat. Dan zou dat ja, zou Ojek ook dus nog in de kunnen. De Kamer, uh, een heel ander ja, scenario, ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Dat, nou, dat nou, kan goed. ook. Hij is de ervaren man op de achtergrond, zullen we maar zeggen. Goed, komende zaterdag is het congres van GroenLinks. We gaan kijken wat daar gaat gebeuren. Jij voor nu bedankt. Hans Andre dan gaan we naar Mark Brasser. We willen zo graag weten hoe het met Kiki Bertens gaat in haar tweede ronde op Wimbledon. Zeven games gespeeld in de tweede set. Precies een uur gespeeld. 4-3 is het in het voordeel van Kiki Bertens. Nog altijd geen breaks in deze tweede set. Ja, Bertens goed in haar service games. Eén service game had ze het moeilijk. Dat was bij een stand van 1-1. De stand waarop ze in de eerste set werd gebroken. Ja, bij die stand in de tweede set 40-15 voor. Op zich niks aan de hand. Maar toen een paar slordige punten. Ze kwam op breakpoint tegen. Dat overleefde ze. Nog een breakpoint tegen. Dat overleefde ze ook. En ze won uiteindelijk een hele lange game. Ik kwam daarmee op... Een 2-1 voorsprong. En kreeg toen bij die stand van 2-1, kreeg ze zelf een breakpoint. Het eerste breakpoint in de partij pas. Het zegt iets over de servicekracht van Svedova. Haar tegenstandster Jaroslava Svedova. Eén breakpoint dus. Nou, dat kon ze niet benutten. Goed gespeeld daar van Svedova. Daar kon ze eigenlijk niet zo heel veel aan doen. Ja, ja en vanaf dat moment, vanaf bij die stand van 2-2, van ja, houden de spelers uh, vrij makkelijk hun service games. Uh, geen breaks, ook geen kansen meer daarna om elkaars uh, service te breken. En zo komt het dus dat er een uh, 4 3 uh, stand op het bord staat. Een echt ja, service duel, weinig rallies. Uh, beide spelers leunen echt op het service. Service percentage zijn redelijk. 64% voor Bertens, 62% voor Svedova. Veel aces ook voor Bertens. 6, ook wel wat dubbele fouten. 5, dat zou wel naar beneden mogen. Maar goed, aantal winners van Bertens ook weer hoog. Al 16 heeft ze er geslagen. Dus op zich zit ze goed in de wedstrijd. Ze moet hopen op een klein kansje op een steekje wat Svedova uh, laat vallen. Hopen dat dat gaat komen. Het is dus in die tweede set nog niet gekomen. 4-3 in het voordeel van Bertens, dat wel. Ze verloor de eerste set met 6-4. Oudere vervuilende personenauto's zijn vanaf 2015 niet welkom in de binnenstad van Utrecht. Dieselauto's ouder dan 8 jaar en benzineauto's ouder dan 10 jaar zijn volgens de gemeente te vervuilend. De maatregel treft uh, niet alleen binnenstadbewoners, maar heeft ook gevolgen voor de Utrechtse ondernemers. Chris Brugging, goedemiddag. Goedemiddag. Voorzitter van Platform Ondernemend Utrecht. Wat dacht u toen u uh, voor het eerst van het plan hoorde? Nou, ik hoorde gisteren een gerucht en ik denk dat kan niet waar zijn. Uh, want we hebben in Nederland natuurlijk wel meer dit soort wensen gehad. En ik begrijp de Utrechtse luchtkwaliteitsproblematiek. En daar moet ook wat aan gedaan worden. Maar ik zeg, dit zal toch niet gebeuren. Dus uh, toen ik het vanmorgen echt uh, voor mijn ogen kreeg, schrok ik. En toen hebben we ook als ondernemers... Uh, Zitten mailen en hier en daar heb ik in de pers ook al de reacties gezien van organisaties en individuele ondernemers. Wat zijn uw grootste bezwaren tegen het plan? Uh, nou dat waar Utrecht al een lastig imago heeft qua bereikbaarheid. En wat voor de ondernemers in Utrecht niet goed is, en gewoon voor het hele, uh, de hele ontwikkeling van de stad niet goed is, is dit uh, weer een domper op het bouwen aan een goed imago van Utrecht. En uh, dat er natuurlijk aan de auto's op moet gebeuren. En ik zie ook de ontwikkeling in de landen. Dat begrijp ik. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik heb een, een, ja, nogal een paar bezwaren. Dat imago is er dus één, de economische ontwikkeling in Utrecht. We kunnen zeggen, wat gaat het goed in Utrecht. Maar dat is niet juist. Het gaat de laatste vijf jaar is de, de omzet van de... Uh, winkels in Utrecht met een 35% afgenomen. Nou, in tegenstelling tot wat in andere grote steden in Nederland is gebeurd. En dan komt zoiets eroverheen. Dan zeg ik weer, bereikbaarheid. Uh, pas daarvoor op. Mm -hmm. uh, maar kijk ook, hoe treft dit de bewoners van Utrecht... en de mensen die een wat oudere auto hebben. Uh, die misschien niet veel rijden... maar af en toe wel het stukje met die oudere auto. En ik weet dat om een auto te maken. Dat kost veel energie. Benut hem dan ook lang uit een oogpunt van duurzaamheid... en schrijf hem niet te gauw af. En acht jaar diesel, waar hebben we het over? Kijk, ik heb iets even gekeken in de TNO-rapporten... maar dat voelt wat ver. Maar denk er goed over na... In wel, op welke manier je wat met deze... Uh, luchtkwaliteitontwikkeling uh, wat mee kunt doen. En doe dat niet zo plomp verloren. Overleg met betrokkenen en bedrijfsleven vooraf. Uh, dus dat zijn een paar eerste reacties die ik zo heb ja, en die nee. ik ook terugzie in de reacties van allerlei organisaties. Regel het landelijk. We hebben Amsterdam een poging zien doen. Ja. Uh, zorg dat we niet een lappendeken van Nederland maken. Uh, en wat in, pers, of in het bericht van Utrecht staat naar de Raad, uh, de bestelbussen volgend jaar, nou zover zijn we. Gelukkig nog niet. Uh, u bent voorzitter van het platform Ondernemend Utrecht. U kijkt dus voornamelijk naar de ondernemers. Kunt u aangeven welke gevolgen u denkt dat het plan heeft... voor het ondernemersklimaat in uh, Utrecht? Nou, Als je merkt dat uh, koop, uh, de omzet van de detailhandel al terugloopt dan word je van dit bericht niet vrolijk. En als je hem verder ziet teruglopen, dan ga je je beraden... is Utrecht wel zo'n geweldige vestigingsplaats. En dat is natuurlijk niet van de ene dag op de andere dag. Maar daar zijn we ook niet voor. We kijken verder. En dit zal dus van invloed zijn op de omzet van de winkels in Utrecht. En daarmee van de kwaliteit van de binnenstad. En daarmee van de kwaliteit van de stad. En daarmee van het vestigingsklimaat. Het is een prachtige stad, ingebed in een prachtige omgeving... maar... Uh, pas op uw zaak, uh, beste BMW van Utrecht. Want dit gaat de verkeerde kant op. Doe het op een andere manier. Zorg dat de auto's niet rond blijven toeren en zoeken naar een parkeerplaats. Maar voorzie in goede parkeervoorzieningen rond de oude binnenstad. Kijk eens hoe steden in onze nabije omgeving dat doen. Ik noem nogal eens een paar plaatsen in België die prachtige ondergrondse parkeergelegenheden hebben. En waar je... Uh, vanuit die parkeergelegenheden snel de binnenstad in bent. Dan hoef je niet lang te zoeken uh, en je komt toch naar die centrale stad die zo mooi is. Dat is duidelijk. Uw oproep aan BMW van Utrecht. Zoek naar een andere oplossing. En Dank u wel. Dat niet de PNR plaatsen die nu net in de voorjaarsnota gesneuveld zijn. Zonde, zonde. <laughs> Dank u wel, Chris Brugging, voorzitter Platform Ondernemend Utrecht. Ze moeten daarop zoeken naar een oplossing, maar dat moet de KVB ook. Die moeten een nieuwe bondscoach zien te vinden. Gisteren werd dus bekend dat Bert van Marwerk zijn werkzaamheden... bij de voetbalbond per direct beëindigt. Tom Echmers is hier aangeschoven, welkom. Dank je. je was erbij in uh, Polen en Oekraïne. Uh, daar is het allemaal gebeurd. Daar ligt de aanleiding voor dit hele spektakel. Uh, je hebt vandaag gesproken met Bert van Oostveen... de directeur betaald voetbal van de KNVB. Ja. Wat is zijn verhaal? Dat zijn verhaal is uh, betrekkelijk nul. Dat wil zeggen, officieel is dat nul. Hij wil niet praten met de pers. Uh, hij wil niet voor een microfoon. Hij wil helemaal niet reageren op het uh, ontslag. Anders dan via het persbericht dat ze gisteravond hebben laten uitgaan. En dat was heel sumier. Hij zegt van de oost heen, uh, Luister eens, ik, ik wil daar verder niets aan toevoegen... want dat is afgesproken met Bert van Marwijk. Maar... Uh, of uh, off the record is wel duidelijk dat uh, ze zo snel mogelijk... en dat moet ook, omdat we al over anderhalve maand een nieuw interland hebben... tegen België, godzijdank. voor een wedstrijd weliswaar, maar ja, toch? Nou, noem dat maar niks tegen België. Nee, nee, uit. zeker. Ja, er uh, uh, moet een nieuwe bondscoach zijn. En er moeten waarschijnlijk ook nieuwe assistenten zijn. Want dat is vandaag ook duidelijk geworden. De assistenten... Hun contract uh, is gekoppeld aan dat van Bert van Marwijk. Van Marwijk weg, zij dus ook weer. Dus Cocu, uh, Hesp, uh, Schreuder, Eikelkamp, Faber, noem ja. ze allemaal maar op. Ja. Ja, en, en, en de rest van de staf? Uh, daar kon men uh, nog geen duidelijkheid over verschaffen. Maar alles wordt uh, besproken. Alles wordt besproken. En uh, wel heel snel, op dit moment, uh, begrijp ik... is men bezig met een, uh, met een evaluatie van hoe nu verder. Mm. En ze willen ook uh, binnen, binnen een paar dagen echt uh, naar buiten treden... met uh, nou, we zijn dit van plan. Ja, um, het is nog steeds dus niet helemaal duidelijk, want dat persbericht was inderdaad een beetje, ja, in die zin vaag. Dat was het nou zo dat de KNVB het ook wel prima vond dat van Marwerk de handdoek gooide Nee, nou, Je heb... krijgt wel de indruk. Ja. Je krijgt wel de indruk. Ze hebben niet geprobeerd hem nou, nog dus, te houden. Uh, die indruk krijg je niet. Kijk, uh, dat persbericht riep meer vragen op dan dat het beantwoordde. De laatste zin was uh, heel erg intrigerend. Maar we moeten wel realiseren. Hè? Eerst de loftrompet steken mm. over Bert van Marwijk. Wat is hij geweldig. Ja, maar neem hem toch. Uh, WK-finale gehaald. De eerste plaats op de FIFA-ranking. Ja, en maar... dan wat zeg je? Maar, kwam er toen? Ja, ja. maar we moeten wel realistisch zijn. Ja. Ja, hoe bedoelt u? Ja, daar kunnen we in dit stadium geen mededeling ja. over doen. Is dat eigenlijk niet raar? Want die van Oostwind moet toch gewoon ook verantwoordelijk zijn? Dat is een vragen? Is dat niet raar eigenlijk? Nee, maar dat is toch raar, Tom? Ik bedoel, het, is, het gaat over het Nederlands elftal. Ik bedoel, mijn hele straat was oranje. De hele, ja. hele Sterrenwijk was oranje. Die mensen willen toch ook even weten Zeker. hoe de KVB er Kijk, In Den Haag is het zo. Daar lopen de cameraploegen, de verslaggevers, de journalist-reporters, die lopen daar rond en die lopen op iedereen af en stellen op elk gewenst moment, althans als ze niet in vergadering zijn, een vraag bij de KNVB. Dat is toch een wat andere organisatie. <laughs> uh, dat ja. is namelijk gesloten. Ja. Maar zij zouden toch zelf eigenlijk naar buiten moeten treden... om ja. nu een verhaal te houden? Uh, ja, ik denk dat hij ervoor kiest, Bert van Oosten, de directeur... om dat te doen op het moment dat hij met iets concreets... naar buiten kan komen over de opvolging. Kijk, er komt ongetwijfeld in de komende dagen en de komende weken... en over tien jaar een schitterende aflevering van een andere tijden sport... over wat er, wat er mis is gegaan in de Oekraïne, diep uh, in Europa. Er komen hele vervelende nare dingen naar buiten. Bijvoorbeeld gisteren in Telegraaf, hè, krant meldt... en wij zouden graag willen weten of dat waarheid berust... maar daar wordt dus geen mededeling over gedaan. Uh, Bert van Marwijk zou met zeven van de internationals niet door willen gaan. Was dat een reden om te zeggen we kappen ermee of niet? Uh, dat weten we dus niet. Nee. Nog niet. Maar ja. er, er komt echt nog veel meer naar buiten komen komende dagen. Kun je van op aan? Belangrijk nog even natuurlijk, uh, over de opvolging. Ja. Dan, want we, dat, daar zitten we natuurlijk allemaal over te speculeren. Ja. Ja, er gaan alle mijn namen. We hadden net Frits Baren, dat is onze analist. Die, die oh. kijkt dan af en toe naar de wedstrijd. En wat zei Frits? Frits Sef zei van gewoon Seffe <laughs> Een ervaren man met bijvoorbeeld ja. met een jonge hond er nog bij. Ja, ik vind het wel originele gedachten, moet ik zeggen. Ja, en hij is ook... Uh, Sef vergozen, is in uh, het buitenland ook uh, geprezen... Japan dacht ik. België, België heeft België. Ja. Uh, maar ik vermoed dat met het uh, gezelschap spelers dat we nu hebben, dat die denkt. Sef vergozen. Wie is dat? <laughs> nee, ja, begrijp je wat ik bedoel? Ja. Je, je Tom, moet echt, je moet echt met een. Ik on ik uh, onderbreek je heel even voor Mark Brasser, want het is matchpoint op Wimbledon bij wow. de wedstrijd van Kiki Bertens. En het matchpoint is inmiddels benut door Jaroslava Svedova 6-4. En 6-4 verliest Kitty Bertens haar tweede rondepartij hier op Wimbledon. Ja, een slechte game bij 4-4 kostte de Nederlandse de kop. Ze serveerde daar zelf. Ze werd gebroken. Het was een, het was een, ja, een, een matige game. Weer een dubbele fout, ook op 15-30. Waardoor ze 15-40 achterkwam. Ja, daar lag de crux. 5-4 werd het voor Svedova. Ja, die serveert het vervolgens makkelijk uit. Moet wel zeggen, bij 15 gelijk. In die laatste game een makkelijke volley nog voor Bertens om op 15.30 te komen. Maar ze mist die volley totaal. Ja, en daardoor komt Svedova op 30.15, 40.15 en ze maakt het uit. Mooi optreden, toch moet je zeggen, van Kiki Bertens hier op Wimbledon. Haar eerste Wimbledon-toernooi. Zomaar door naar de tweede ronde. Goede eerste ronde partij. Ja, in deze tweede ronde partij tegen Svedova komt ze gewoon net akkoord. Svedova gaf heel erg weinig weg. Serveerde goed, speelde goed op de belangrijke momenten ook. En dus ligt Kiki Bertens in de tweede ronde van Wimbledon eruit. Tom, laatste vraag. De vraag dan nog maar even is, um, ja, wie, moet, wie moet het dan worden? Welke naam wordt het meest genoemd? Uh, Sepp van Goossen, is tot nu toe Frits Baren, de enige die uh, zijn aandoende. <lacht> uh, we hebben spijtoptanten in de vorm van de Hiddink, Rijkaard en Van Gaal... die het allemaal al eens eerder gedaan hebben. Uh, van die drie lijkt mij Rijkaard uh, het meest voor de hand liggende, want jong. Uh, maar toch, de beste kandidaat. Het zou goed zijn om nu fris te beginnen. Uh, dan zeg ik toch, dan kom je uit bij Frank de Boer en Ronald Koeman... die op dit moment allebei vastzitten... Ja. En, en, en verklaart heel erg uh, de liefde aan hun eigen club... maar dat zijn mensen die het, ja, tegen wie de spelers ook opzien. Ja. Ja, dus wellicht moet de KNVB dan nog een hoop uh, plooien gladstrijken... om uh, die twee, of een van die twee daar ergens ja. bij die club Geen te geven. Geen buitenlander. Nee. Dankjewel, okay. uh, Tom Dankjewel, Tom. De Radio 1 spot De festival tent... De festivaltent staat vandaag bij de TT-circuit TT in Assen. Verslaggever Laura Kors loopt op dit moment voor ons langs dat circuit tussen de bezoekers. Meneer, uh, is dit uw caravan? Dit is mijn camper, geen caravan. Dit is mijn TT-camper. Uh, al 26 jaar. Waarom? Uh, voor de gezelligheid. Die is thuis niet? Uh, die is thuis ook, maar hier leven een heel jaar toe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 Dan zie je ze rijden, maar je hoort niks. En er moet wel het geluid mee hebben. Ik loop hier langs twee uh, motoren. Honda's zijn het, een rode en een zwarte. Ja. Welke is van u? De zwarte. Ja. Waarom Honda? Uh, Gebruikersvriendelijk. Gewoon een fijne motor. Ja, heerlijk. Ik heb een beetje begrepen dat er verschillende kampen zijn. Nou, gaat het om motorrijden. Je hebt de Ducatis, de Suzuki's, ja, de Honda's. Ja, ja, ja, ja, dat klopt ook wel. Maar met de T TT gaat alles samen. Dat kan.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 Heeft u wel gebarbecued vandaag? Nee, want ik ben gisteren aangekomen. Ik heb eh, nu al 24 rijtjes gebakken. En vanavond ga ik barbecuen. Die vriezer zit helemaal vol met vlees. Wat, wat gaat u maken? Sperps. Ze liggen op de vriezer, hoor. Ja, die liggen het de mooi, hè? Het is wel warm, hoor. Ja, dat, moet, dat weet ik. Maar goed, kijk eens hier. Die waren bevroren. Dus. Hoe zijn zijn een Ja, die zijn geweldig. Daar leef ik heel het jaar naartoe. <lacht> En het zal nog lang onrustig blijven op de camping, de komende drie dagen. Nou, morgen staat de festivaltent ook op de TT in Assen. Dan uh, gaan we even een kijkje nemen in Hooghalen. Dat is hier vlakbij en dat is de plek waar de uh, ja, Nederlands hoop op het racecircuit vandaan komt. Namelijk Jasper Ibema. Tot dan, tot morgen. En dat was uh, Laura Kors vanaf het uh, circuit van Assen. Ik krijg er nu al zin in. Uh, we hopen dat we de, uh, de sfeer uh, een beetje over kunnen brengen komende zaterdag. Via ja. de televisie dan, hè? Ja, zeker. Uh, de hele middag uh, vanaf 11 uur. Software. Vanaf kort voor 11 tot 3 uur gaan we live. Ja. Maar ook via de radio gewoon te horen, mensen. Tuurlijk, tuurlijk. Mensen. Gewoon tv-geluid uitzetten. U kijkt alleen maar naar het plaatje van Die Jongen de gaat en dan gewoon die radio aanhouden. Want de Radio 1 Sportzomer is ook het hele weekend. U kunt ons trouwens bereiken via radio1.nl. Dat is de site. Voor alles te beleven rondom dit programma: sportzomer.radio1.nl. Dat is het mailadres. En als u twittert: Hekje R1 Sportzomer. Straks in het volgende uur van de Sportzomer komen Tom van het Hek en Lucella Carrasso hier. En dan uh, komt ook Wimbledon langs en het Europese kampioenschap atletiek. En er wordt natuurlijk ook gesproken over de tweede halve finale van uh, vanavond... van het EK Duitsland tegen Italië. En er is weer heel veel geklaagd, heb ik gehoord van Tom van het Hek. Heerlijk dat klagen altijd. Rond uh, half zes, hè, tien voor half zes kunt u dat horen. Wat ons betreft graag tot morgen.